De bezuinigingen moeten onder meer worden bereikt door het salaris van rijksambtenaren en ontvoering. De jongens uit Oosterhout die vastzitten voor de mishandeling van een man van 25 worden verdacht van poging tot doodslag. De vier jongens van 17 en 1 van 18 sloegen en schopten in januari een man in het centrum van Oosterhout en lieten een bewusteloos achter. Nadat beveiligingsbeelden waren uitgezonden melden vier verdachten zich. De vijfde werd woensdag opgepakt. Een op de acht Nederlanders zegt afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het CBS. Bij de helft van de slachtoffers was ingebroken op hun computer, smartphone of e-mail account. Jongeren hebben daar het meest mee te maken. Het weer. In het weekende verandert er weinig. Morgen in de nacht en ochtend kans op mist en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Later op de dag schijnt af en toe de zon. Het blijft droog en smiddags wordt het 5 tot 8 graden. Volgende week wordt het zachter en zonniger. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits in de Randstad. Er staan nog een paar files die niet voor al te veel vertraging zorgen. Op de A1 richting Amsterdam, bij Muiden-Oost 2. En op de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. Datzelfde geldt voor de A16 richting Rotterdam, voor het Knoppertubrechtse plein. En op de A20 naar Gouda voor hetzelfde Knoppertubrechtse plein 4 kilometer. A20 naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 2. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Maaran weer 3 kilometer.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 Je leert me opnieuw lief hebben. Just give me a reason van Pink en de zanger van, van Nate Rush. We gaan nu luisteren nu naar Calvin Harris met Tiny Tampa en hun Drink King from the Bottle. En uh, ja, dat is de oude dansplaat. En uh, straks bij VJ hoor je natuurlijk de nieuwe. En over niet al te lange tijd hoor je onze eigen grote vriend, de enige echte Ari Slob. I, I, I, I, I, I, I can pay for everything that's on you yeah. So everything is on me Woo. Got them girls going Cindy Lowe, Gaga, and a little blondie If you ain't drunk then you're in the wrong club Don't feel sexy you're on the wrong beach Tell the bar that we don't want no glass Just bottles and I'm biting everybody want each Yeah so bring the verb click out Dig about to hit the big out. Party like it's carnival in Rio Life's too short, don't need a out. Yo, we live, we die we give, we try, we kiss, we fight Oh, so we can have a good time, yeah I'm in it busy looking for the next top model Who's wearing something new With something old and something borrowed I know this crazy life can be A bit of clothes to swallow So forget about tomorrow Tonight, we're drinking from the As long as they ain't getting it wrong, yeah. then everything is alright. Got them girls can't hide, they cream the card, that skins the rule types. If you ain't lean, then you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Tell the bar we don't need no sparklers or nothing, just keep the bottles coming all night. Yeah, so bring the verb, free go. Think about better hit the big three out. My like gonna afford with Rio Life's too short, I need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. Oh, so we can have a good time, yeah. I'm never busy looking for the next top model. Who's wearing something new or something old and something borrowed? I know this crazy life can be a bit bitter pill to swallow. So forget about tomorrow tonight. We're drinking from the Oh, <laughs> oh, Prost. Want je hebt net gedronken, dus dan zeg je toch altijd daarna proost ofzo. We gaan meteen door met sale van a whole Nation. Dubstep, maar dan op een hoger niveau. En uh, over ongeveer een kwartiertje, Aris sloopt de enige echte over de nieuwe bezuinigingen. En misschien nog wel eventjes over uh, Paus Benedictus de 16e die uh, gisteren dacht van... Doei. bedacht dacht hij? Maar dat dacht hij al een terug hoor. Dat en veel meer zometeen om half zes. Zeven. Zeven natuurlijk, half zes was het al geweest, natuurlijk. Anders luistert u nog uh, ongeveer uh, zo'n 23 uur naar mij, nou dat wilt u echt niet. aan gaan geloven. Terwijl uh, Whole Nations bijna stopt met de uh, spelen van hun muziek. Zelf. Ze varen bijna echt, om het zomaar te zeggen. Hè? Ja, Brugjes. Daar ben ik altijd heel goed in. Ja, inderdaad. Maar ja, Matthei is goed in geiten, dus alsjeblieft Matthei. Hier komt hij. -ie. Iedereen gaat lachen, behalve Karim. Die heeft beloofd niet te lachen. Wonder je. Maar nou komt hij. Geiten. Gewoon mijn bandje gaan ze vergeiten. Hij nee, is fantastisch. Hij is fantastisch. Karim, groot scherm. Grootscherm. Ja. Tot zo ver de geiten. Ik vind het fantastisch. Hé, hey, maar ben ik geslaagd? Ja, je bent wel redelijk geslaagd, maar van binnen ging je stuk, man. Ja, daar zit al wat in, inderdaad. Oh, heerlijk, jongens, heerlijk. Jongen. Soms heb ik wel iets aan acteurskills, toch? Als, ik, als dit een weddenschap was geweest, dan was ik nu binnen gelopen, maar zo ben ik niet. Dat is wel. Oké, okay, we gaan nu wat kwaliteit. Kwalitatievere, betere muziek draaien denk ik Het is van Shogun en het heet Skyfire Track en uh, hun Skyfire. Nou, ik kijk naar buiten en nou, nah, nee, nah, niet gelukt, niet gelukt. Geen, uh, Wat zei jij nou? Hoe ik heette die? Skyfire. Ja, maar hoe heet die iemand die dat uh, speelt? Showtrack. Ach, man, Shogun. Ik weet dat het zo is, maar weet je, soms heb ik gewoon, ben ik zo, nou, hoe noem je dat? Niet echt goed in het onthouden van dingen. Geef een krim. Ik verbeter je graag met alle. Ja, beste. dat vind je leuk, hè, mijn verbeter. het is ongelooflijk. Die mensen die mij altijd willen verbeteren. Het is positief bedoeld. Ja, ja weet ik. Nou, maar dan. Ik kan zo slecht en Nee, ik kan heel goed. <laughs> goed, um, we hebben natuurlijk altijd in de spotlight. En waarom ik dat nu wil doen, dat snap ik eigenlijk niet. Dat gaan we helemaal nu nog niet doen. Maar zometeen zit Willem erin. En uh, met zijn drie nummers. En ik, ik, ik verklap schoon. gewoon. Het is namelijk Wicked Way, The Escapist en Lose It. Ik vind het toch wel echt persoonlijk. Ik vind, ik vind dat toch wel lekkere muziek. Um, nou, we hebben zometeen Ari Slob aan de telefoon. En die moet stel ik ook onder de muziek. Um, ik denk dat we nog wel heel even tijd hebben om een lekker nummertje te draaien zoals, even kijken too close, dat is wel een beetje dat is niet voor Arie bedoeld en dan doen we daarna gewoon om een beetje in de sfeer te komen, doen een heel rustig nummer maar wat is nou echt een ouderwets lekker nummer dat je denkt van nou, nou als ik Ari slop was zou ik dat leuk vinden ja, goede ah, vraag hè uh, uh, dat is een hele goede vraag wil jij eens in een Arie Slob, dat je denkt van de, uh, ik zit in uh, de, de politiek ja yeah. uh, voor de christenunie ja yeah. Ave Maria en nee, draaien. Ja, van Jan Smit dan. Van Jan Smit. Heeft hij dat gedaan hoor? Ja. Echt? Ja, ja, Die man is. Die doet ook echt alles vanzelf. Hij toen hij nog heel klein was, hè? Is dat was dat is nog Jentje Smit. Ja, toen was hij nog ja, Jentjes Smit. He. Ja, nou, nee, het valt hem dan. Precies. Ja. Goed, um, denk jij er nog maar even over na. Dan gaan we nu luisteren naar Too Close van uh, de enige echte. Alex Klor. Want Claire mag je niet zeggen. En daarna Alice Lopper. Alice Claremont, Too Close. Nou, dichtbij was hij gekomen natuurlijk. She and Lekker Diamond. we moeten we naar stop en gaan nu een wat rustiger nummer draaien. Bent u helemaal niet van onze gewend natuurlijk. Shame, right, Diamonds, diamond. van Rihanna. Rihanna. Niet te volhouden met Rihanna, P, Vrouw, grap, gaat niet maken. je top. Ja, dat heb je vaker bij ons, dat je dan denkt van ik ga iemand bellen en dan belt hij zo meteen weer terug omdat hij even erg mee bezig is. Waarschijnlijk is hij aan het snoepen. Nou, we snoepen Daarom luisteren we nu naar Candy van Robbie Williams different horses by lots of different men and i say Live. High, but in the hole there's water. As you Nee, Robbie Williams, sorry, Radio CFM. En als het goed is, hangt aan dit, op dit moment aan de telefoon Arie Slop. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ja, laten we maar met de deur in huis vallen. Er moet weer bezuinigd worden. Ja, dat zegt men. Het kabinet heeft daar in ieder geval vandaag uh, wat voorstellen voor uh, naar buiten gebracht. Maar hmm. het is waar dat uh, de ontwikkelingen economisch gezien uh, anders uitpakken dan, uh, dan we gedacht hadden. En uh, de tekorten weer groter zijn dan... Uh, ja, in de begroting rekening mee is gehouden. Dus dat betekent inderdaad dat er dan wel wat moet gebeuren. Ja, want ik geloof dat we horen volgens de Europese regels op 3% uit te komen dit jaar. En het viel 3,4% uit, als ik het goed heb, toch? Ja, voor volgend jaar. Ja. Nu 3,3% dit jaar nog. Dus dat is ook al boven de 3%. Mm -hmm. en dan volgend jaar 3,4%. Nou, zelfs 3% is natuurlijk gewoon nog een uh, situatie dat je zo'n uh, zo 18 miljard uh, meer uitgeeft dan. Uh, dan dat je binnenkrijgt, dus mm -hmm. uh, dat gaat nog steeds over uh, te veel uitgeven. Uh, dus ook geen ideale situatie. Het mooiste is natuurlijk als je op termijn naar begrotingsevenwicht gaat. En we leken een beetje op weg, maar nu ja. zijn we toch de andere kant weer uitgegaan. En dat komt gewoon door tegenvallende inkomsten? Ja, dat komt omdat de economie natuurlijk slecht gaat. Mm -hmm. uh, en dan heb ik niet alleen over de Nederlandse economie, want we zijn een open economie... dus we hebben erg veel uh, altijd uh, te maken met de situatie in het buitenland... Ja. Als het, uh, in het buitenland, denk ik met name aan Duitsland, als het daar goed gaat, gaat het bij ons ook goed. Maar als het daar slecht gaat, dan hebben wij daar ook erg veel last van. Mm -hmm. uh, dus uh, we hebben nog steeds uh, te maken met een economische uh, recessie. En uh, ja, dat zie je terug in dit soort cijfers. En er dus zijn er veel geluiden van, uh, is het nou niet slimmer om nu niet uh, weer, de, uh, weer te bezuinigen? Omdat uh, ja, de consumenten geven nu al minder uit. En door dit soort nieuws en door weer bezuinigen gaan consumenten ook minder uitgeven, zegt men. Ja, nou ja, dat is de discussie natuurlijk. van Hoe moet je nu uh, dit probleem aanpakken? Mm -hmm. uh, op het moment dat je uh, te veel uitgeeft en uh, het moet minder... dan, uh, dan kun je dat natuurlijk op verschillende manieren doen. Ja. Je kunt uh, in je uitgaven gaan snijden. Uh, je kunt daarnaast ook uh, lasten verhogen. Nou, Dat laatste is natuurlijk niet zo aantrekkelijk... Mm -hmm. uh, op het moment dat er uh, sprake is van een crisis. Want ja, als mensen nog weer minder binnenkrijgen... dan uh, <tus> heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor hun bestedingspatroon. Dus economen zijn ook... Uh, soms wel erg verdeeld over wat nou de ideale oplossing is, maar ik denk zeker dat je op dit moment heel erg goed moet opletten wat je doet, uh, al kun je ook niet zomaar weer die tekorten verder laten oplopen, want uh -huh. ja, hoe je het went of keert, uh, als je meer uitgeeft dan dat je binnenkrijgt, dan uh, ontstaan er op lange termijn nog grotere problemen, dan ja. schuiven we dat soort rekeningen door naar uh, jongere generaties, dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Je kan beter nu de, de, de zure appel nemen dan... Uh... Op een verantwoorde manier. Dus ja. uh, het kabinet heeft nu gezegd van nou 2013 uh, uh, dat uh, tekort, dat laten we nu maar eventjes voor wat het is. In 2014 gaan we wel een begin maken met het uh, tekort af te bouwen. Nou ze hebben daarvoor vandaag voorstellen neergelegd waarvan ik zeg van nou dat is wel een hele beroerde openingsset. Uh, mm -hmm. Want als je gaat raken aan de inkomsten van mensen, uh, want dan is het in feite toch natuurlijk een lastenverzwaring voor hen. Want het leven wordt duurder en het salaris uh, groeit uh, niet mee. Uh, het kabinet uh, heeft ook wat uh, voorstellen gedaan om uh, toch ook wel weer wat te investeren. Ja. Uh, dus waar ze eerst een paar maanden geleden zeiden van... Het, het, we halen geld uit, de infra, uit het infrafonds voor de wegen, en voor het spoor... wordt er nu opeens weer geld ingestopt. Dat is ook allemaal een beetje uh, warrig natuurlijk hoe ze dan bezig zijn. Maar goed, we moeten maar eens zien waar dat de komende weken toe gaat leiden. En uh, bijvoorbeeld wat in het plannen staat die zijn uitgelegd. Uh... Dat bijvoorbeeld ook gemeenten en provincies minder geld gaan krijgen, althans het fonds daarvan wordt, ja, wordt verkleind. Um, heel veel gemeenten hebben op dit moment het al heel zwaar en vandaag wordt ook in Groningen ja, een advies van de provincie zelf uh, uitgebracht dat we er, dat er eigenlijk in Groningen de provincie terug moeten naar zes gemeenten. Is het dan niet heel ja, vervelend om dan nog meer te gaan korten op gemeenten en provincies? Ja. Hij uh, zei uitgelekte plannen, het is nu officieel hè, sinds vandaag, mm -hmm. want de ministerraad heeft plannen goedgekeurd en ze zijn naar buiten gekomen. En dat blijkt wel ongeveer het lijstje te zijn wat gisteren uitgelekt was. Uh, daar staat inderdaad ook bij dat er nog eens een keer 200 miljoen wordt bezuinigd op gemeentes en provincies. Dat komt natuurlijk nog eens een keer bij de bedragen die al uh, op dit moment uh, worden doorgevoerd. En ik vind dat best wel een uh, riskante onderneming in die zin dat, mm -hmm. dat het Rijk ook bezig is heel veel taken. Met name ook taken op het gebied van de arbeidsmarkt en de zorg bij gemeentes ja. neer te leggen. En als je dat ook nog eens een keer buitenproportioneel gaat bezuinigen... dan loop je toch wel erge risico's... Ja, dat dat gaat raken ook aan de uitvoering van die gemeentetaken. Dus dan gaan de burgers dat op een bepaald moment ook gewoon merken. Dus het is, uh, het is echt zoeken naar wijsheid in deze tijd. Mm -hmm. Ik heb het idee dat het kabinet het nog niet helemaal op een rijtje heeft. Uh, ze gaan praten eerst met de sociale partners, dus met werkgevers en werknemers. Dan zullen ze daarna ook weer in de Kamer langskomen. Ik heb ze deze week ook al een keer langs gehad. Uh, ja, we zullen zien nogmaals waar dat uit gaat komen. Het zal heel spannend worden. Ja, want we zag op TV dat minister Bloem van Financiën bij u langskwam, onder andere. En dat u ook bij, met z'n allen, als fractievoorzitters bij Alexander Pechtold langskwam. Want jullie hebben bij Alexander Pechtold op de kamer jullie samen gekeken, Ja, ik heb gezegd van het zou wel eens even goed zijn als we met een paar collega's even bij elkaar gaan zitten. En hij heeft de grootste kamer, dus we zijn bij hem gaan zitten. ...en we hebben met een aantal collega's uh, gesproken... Uh, ...ook om even gewoon uit te wisselen van... Hey, ...wat heeft Dijsselbloem bij jullie gezegd... Mm -hmm. uh, ...want ze, hij is bij iedereen afzonderlijk geweest... Uh, dat, ...en wat vind je ervan, hoe sta je erin... ...en dat hebben we met elkaar uitgewisseld... ...en ja, kijk, toen we naar binnen gingen was het nog rustig op de gang... ...maar toen we naar buiten kwamen stond het alweer, een, een, de alweer te dringen... ...zo gaat dat, die zijn daar meestal snel achter... Uh, maar het was meer even een informatief uh, rondje, zeg maar, met een kopje koffie erbij. Mm -hmm. Van, uh, nou, hoe, hoe vinden jullie dit nou? En, en hoe gaan jullie daarmee om? En wel, was Geert Wilders er bijvoorbeeld bij? Nee, uh, die was er niet bij, maar die heeft al op allerlei manieren heeft die al, uh, gezegd dat hij er helemaal niks mee te maken wil hebben. En dat ze mm -hmm. het op zijn buik kunnen schrijven en weet ik veel wat allemaal. Uh, die kiest heel nadrukkelijk voor een ke keiharde lijn. Die wil gewoon uh, nergens wat mee te maken hebben. Die heeft vandaag nog staan, uh, min of meer staan demonstreren voor het torentje. Ja, nou goed, dat is zijn keuze. Hij zit een verzet, hè? Ik, ik, zie, ik zie een land waar enorm veel problemen zijn. Ik zie een land waar uh, nu al bijna 600.000 mensen werkloos zijn. Waar de jeugdwerkloosheid extreem hoog is, 15%. Mm -hmm. Ik maak het mee tot in mijn eigen gezin. En uh, dan ga ik niet langs de kant staan roepen, maar dan probeer ik wel een bijdrage te leveren als dat verantwoord is. En of dat, of dat nu ook kan gebeuren, weet ik niet. Mm -hmm. Dat zal moeten blijken, maar... Uh, ik zal in ieder geval uh, uh, daar wel de gesprekken over aangaan. En niet zoals Wilders uh, langs de kant blijven staan. Mm -hmm. Want uh, ja, wat u net al zei, uh, hij stond voor het torentje te demonstreren. Want uh, de, de PVV gaat de komende tijd in verzet, zeggen ze zelf. En... Ja, dat is een beetje ik vind dat een beetje vreemd in die zin. Ik ja. kan moet doen wat hij wil. Ik bedoel, daar ga ik niet over. Maar uh, wij hebben natuurlijk gewoon een plek waar als je over in verzet komen hebt... Wij kunnen gewoon in de Kamer spreken. Ja, dat de Kamer. We verkozen volksvertegenwoordigers. We hebben alle rechten... Ook plicht uiteraard van een politicus, van een volksvertegenwoordiger. Mm -hmm. Dat betekent dat we het kabinet naar de Kamer kunnen roepen. We kunnen in het debat gaan, we kunnen voorstellen doen. We kunnen proberen daar meerderheden voor te krijgen. We hebben alle mogelijkheden. Ja, als hij dan verkiest met een bord bij het torentje te gaan staan, nogmaals, hij mag het doen. Maar uh, gebruik gewoon je parlementaire middelen ja. om... Uh, ja, om te proberen uh, een beleid de goede kant uit te buigen. Dat heeft hij in de vorige periode wel gedaan. Want ik bedoel, hij was één op één altijd aan het samenwerken met Rutte. En nu staat hij opeens aan een totaal andere kant. Het is, het is even wennen, maar goed, uh, alles ja. werkt. En een wapenfeit was natuurlijk, het, het eerste wapenfeit van, van hun verzet. Was dat ze afgelopen week, uh, eigenlijk de hele Tweede Kamer, s'nachts, wilden laten terugkeren om hoofdelijk te stemmen over... Ja, het was een wat uit de hand gelopen ja. situatie volgens mij. ...degene die toen het woord voerde, dat was één PVV... ...die had helemaal niet eens door wat, wat, wat de consequenties waren van wat hij aan het doen was... ...maar die, die, die, voer, die, die diende een motie in, een beetje aparte motie... ...van nou voor de zoveelste keer oproep aan Rut om het torentje te verlaten... ...ik bedoel, ja, als je jezelf echt serieus neemt dan, uh, dan doe je dat niet op deze manier... ...maar goed, daar kiest de PVV voor... Ja. En, uh, toen uh, vroegen collega's die er wel waren, want de hele Kamer hoeft natuurlijk dat debat niet te voeren. Nee. Er waren mensen gewoon in het land of onder bed of wat dan ook. Uh -huh. uh, die vroegen dus, is dat een motie van wantrouwen? En nou ja, toen kwam het, uiteindelijk kwam het er wel uit dat het wel ongeveer zoiets was. En dan is wel de gewoonte in de Kamer dat je daar gelijk over stemt. Dat je dat niet laat hangen. En toen hebben ze gekeken, zijn er voldoende mensen voor? Ja, er waren nog 17, 18 kamerleden op te trommelen. Ik was zelf heel toevallig die avond niet in Den Haag... Ik was in Zwolle en die nou, kon echt niet meer uh, op tijd daar komen. Dus ik behoorde bij de groep die niet meer uh, daarbij kon zijn. En nou, toen hebben ze gezegd, dan gaan we er morgenochtend maar over stemmen. Nou, dan vraagt de PVV ook nog eens een keer hoofdelijke stemming aan de dag daarna. Uh, en iedereen weet wel hoe het afloopt met zo'n stemming. Alleen de PVV heeft voorgestemd. Ja. alle andere fracties hebben tegengestemd. Waar één ook nog grappend zei... Uh, we, zijn, uh, nou ja, we vinden dat het kabinet de toren ook wel mag verlaten, maar het de tweede deel van de motie was dat de heer Rutte zich moet aangemelden als assistent van de heer Van Rompuy die in mm -hmm. Europa werkt en we willen niet dat Europa groter wordt dus daarom zijn we tegen deze motie dat is alweer een, een leuk, ja, een leuk ja, dat, tegen... en dan even de knippen ogen nog ja. maar ik vind het wel een beetje een trieste situatie want mm -hmm. het aanzien van het parlement en van ons werk wordt op deze manier toch al echt naar beneden gehaald En dat is, dat is jammer, dat ja. moet je niet zo doen volgens mij je mag verschil van mening met elkaar hebben, mm -hmm. maar ja, dat is wel, We zijn wel met serieus werk ja. bezig en maken er niet een uh, wat verkapte studentengrap grap van. En waar ik dan aan dacht, toen ik het zag, uh, thans, ik zag het vandaag terug, iets later dan normaal eigenlijk, maar dat kost toch ook gewoon veel geld? Zo'n motie indienen? Ja, nou ja, je, je, je houdt in ieder elk geval elkaar heel erg bezig. En het, het, het, het, het bijzondere was dat we diezelfde dag, toen we over die motie gestemd hebben, was er ook weer gedoe, ook met Wilders, over een debatje. De heer Wilders wilde een eigen debat. En die wilde niet met een ander debat het samen doen. Mm -hmm. En stonden ze daar te steggelen en een beetje ruzie te maken. Toen ben ik ook van Zeg Mensen, we zitten midden in een crisis. Ja. En ik vind het prima als we werkverschaffing doen. Maar niet in de Kamer, maar buiten de Kamer. Want daar is de werkgelegenheid hard nodig. Maar we gaan elkaar toch niet op deze manier bezig zitten houden. Dat is goed. Dat we alsjeblieft ons werk serieus nemen. Mm -hmm. En nogmaals, die grote crisis, dat is uh, waar we ons druk om moeten maken. En niet zo met elkaar bezig zijn. Dat zijn allemaal haagse dingetjes. Ja. En, uh, ja, ik heb daar weinig mee. En de mensen buiten de kamer volgens mij helemaal niet. Hmm. En dan tot slot nog een, een klein uitstapje. Gisteren uh, om acht uur uh, was het dan zo ver. Dan de pauze af. Um, ja, het was toch wel een bijzonder moment. Vindt u dat ook niet? Nou, Ik heb het niet gezien. Omdat ik, uh, ik heb het later gezien. Dus ik heb het niet op het moment hmm. zelf gezien. Ik ben zelf protestant. Niet katholiek. Maar ik moet zeggen dat ik het wel heel fascinerend vind wat daar gebeurt. Ja. De pauze heeft de afgelopen jaren wel wat gevolgd. En... Uh, ik, ik ben zelf erg onder indruk geweest van een pauselijk encycliek wat hij in 2009 heeft uitgebracht in de tijd van de economische crisis. Mm -hmm. Waar hij echt de vinger wel legde bij een zere plek als het ging om uh, hoe, hoe menselijk gedrag is. Ook als oorzaak van veel uh, misstanden die er zijn. Uh, ik vind het wel knap als iemand uh, op een bepaald moment zegt, en het was 600 jaar geleden gebeurd. Dus mm -hmm. het is echt bijzonder. Van ja, ik kan het gewoon niet meer aan lichamelijk, Ik stop ermee. En uh, ja, dat was dus wel bijzonder, want normaal worden ze bij wijze van spreken het pauselijk Paleis uitgedragen en ja. dan zijn ze overleden. En hij stapt in een helikopter en uh, ja hij heeft nu zijn, uh, zijn werk neergelegd. Voor het eerst in 600 jaar, dat is wel heel bijzonder. Ik denk dat wij ja, eigenlijk misschien wel de enige generatie zijn, althans. De enige mensen die dat ooit zullen meemaken in, in, de, in ja, deze periode. Ja, de kans is aanwezig, ja. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je katholiek bent, dat je daar dan nog veel meer mee hebt. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is wel, het is wel een, een, een bijzondere gebeurtenis. en Daar hebben we dus wel de beelden nu van gezien. Daar konden we eigenlijk gewoon voor een groot gedeelte in... Uh, mm -hmm. Ja, konden we dat gewoon van zeer nabij via de camera natuurlijk, konden we dat volgen. En dan echt tot slot, uh, afgelopen week deze week is ook het programma voor uh, koning, de, de kroning van uh, Willem-Alexander, wat dan weer geen kroning is, bekendgemaakt. Um, vindt u het sober genoeg? Ja, ik denk dat, dat, je moet er natuurlijk wel een feest van maken, maar we hebben, zitten ook in een crisis, dus dat kan ook niet altijd uitbundig, maar ik denk dat dit, dit ziet er op, wat ik ervan mee heb gekregen, ziet dat er best goed en mooi uit. Mm -hmm. uh, ja, ik ben zelf natuurlijk een van de genodigden, dus ik uh, voel me zeer verheer dat ik straks wel even een welzijn daar ook gewoon bij ja. kan zijn uh, in een nieuwe kerk in Amsterdam. Dat is toch wel echt een, een, een bijzondere gebeurtenis die je ook in je leven maar één keer uh, zal meemaken. Ja, en u mag aan deelnemen natuurlijk. Ja, dat ik eraan deel mag nemen, ja. Want ik kan me nog wel herinneren uit mijn eigen jeugd uh, de, toen koningin Beatrix uh, aantrad. Toen was ik, uh, ik moet even nadenken, volgens mij was ik twintig. Mm -hmm. uh, dus dat heb ik ook nog wel heel bewust uh, meegemaakt. Uh, ook die rellen in Amsterdam die je dan op de televisie zag. Mm -hmm. uh, was in die tijd ook een hele bijzondere tijd, want mijn vader was heel ernstig ziek. Dus ik heb daar nog allerlei gevoelens bij bij die mm -hmm. tijd. Maar uh, ja, nu kan ik er zelf bij zijn en uh, ik hoop echt dat het een mooi feest wordt, dat er geen rellen zullen zijn. Dat, uh, ja, dat mensen, ook al heb je misschien niet zoveel met het Koningshuis, maar dat je wel beseft dat het Koningshuis van Nederland ontzettend veel betekenis ja. heeft door de eeuwen heen. En ja, dat we eigenlijk gewoon heel erg blij mogen zijn dat wij uh, zo'n uh, vorstenhuis hebben en dat het ook internationaal gewoon een, uh, een uh, prachtig visitekaartje ook voor Nederland is. Klopt, ik uh, vind het mooi om ermee af te sluiten. Dank u wel en uh, graag tot, uh, tot snel weer. Ja, Gaan wij luisteren naar... en uh, succes met het programma. Dankjewel. Gaan wij luisteren naar Alicia Keys met Girl on Fire. living in a world and it's on fire But she knows she can fly away oh. Ik gekke tikken. als ik dan dit soort nummers hoor, dan ga ik het vertalen in mijn hoofd. En dan is hier de letterlijke vertaling van, ze is een meisje en ze, is, ja, ze staat in brand. Ja. Dat toch een rare tekst in opeens. Ja. Maar hoe, wie verzinnen die zo? Ik snap dat dus niet. Zij waarschijnlijk, die uh, hij zingt? Ik, ik schijn zo helder als een diamant. Maar het klinkt toch opeens veel minder? Ja, daarom van mij. Nederlands klinkt sowieso niet. Shine bread like a diamond? Eigenlijk gaan. moeten we dit programma ook in het Engels doen. Yes, Nou, uh, I think that that's not so good idea because my English is not so uh, good as you think that... Nee precies, Houd houdt in het Nederlands. Maar in het Nederlands is Ja. Maar ja, dat is schoon. Ja, sure. nou, ik kan dat... Ja, ik die tijd kan ik dat praten om dat... Sprachen. Ja. Sprechen, praten. Ze ja. snappen toch wel daar in Duitsland, dat ik met praten spreek ik bedoel? Ja, maar natuurlijk. Ah, jawel. Ja? Ja. Ja zo. Jij wilde Apollo horen? Wie? Apollo. Nee. Welke? Ik wil de get-up. Oh, get-up van de bingo-players natuurlijk. En natuurlijk de uh, Far East Movement. Ja. Weer zo'n naam, de Far East Movement. Hoe, hoe voorzien je dat? Ja. ja. Uh, de Verre Oostenbeweging. Even wat uh, dingetjes uh, roken en je komt op de <laughs> meest rare dingen. <laughs> dus er hoort nu zo iets van met, met bingo-spelers en uh, de Verre Beweging. Ja, die bingo-spelers zullen vast bejaarden zijn. En die gaan dan naar het Verre Oosten. En dan krijg je dit nummer. Get up off the rattle From the bingo place person the farthest movement <laughs> <laughs> yeah. Yeah. This house party is crazy. crazy My crew is hella waving Yo, flip the cup, then say what's up Then slide out with your lady No ifs or buts about it My style is technotronic Got grips and models, so spin the bottle Girl, I'm just getting started Start Get up, get up, get in Pump, pump the volume. Feel the bass. Get up, get up, get get up. Truck turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get dead up. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get get up, get up, get up. around the clock, Feel that bass around the block, fill that red cup to the top, but they shut, doesn't matter who you are, look around, we in the stars, round the world we party on, we go all night strong until we go, get up, get up, get down, pump, pump the volume, you feel the bass, get up, get up, get down, drop, turn me on and let me do my thing, get up, get up, get down, we in the house and we here to stay, get up, get up, get up, get up, get up, get get get get up, get up, 6 in the mall 6 in the mall This house is bumping Trying to get the friction, the friction on We ain't going home Even when the lights come on, when the lights come on. This house is bumpy Bang, it's still going strong Yeah! van de Bingo Plays Navaris Movement En we gaan meteen door met een, ja, een soort van Nieuw André Hazes Iemand, hij is Danny de Merck En hij maakt het nummer tuin van de regel bij Ali B Op voelde zo'n werk Het is nu echt een groot hit van de 40 en eigenlijk ook al nummer 1 in de hit -huis. De limo, de met weg de weg was altijd mijn vriend Katteljong Mijn eigen poem verdiend Ging voor niets Of niemand uit de weg Sprak straattaal Eerlijk en oprecht En verlegde mijn grenzen Met vrienden en vrouwen yeah. Sloeg soms door En dan was ik niet meer te houden het tuig van de Richel Roken, drinken, vechten, stelen Het kon me allemaal echt niks meer schelen Tuig van de Richel Toen kwam het geluk voorbij Liefde om maar mij Ik zat altijd in de kroeg van s'avonds laat Tot s'morgens vroeg, toch bleef je mij als maar trouw Vroeg keer op keer, toe verander nou Oh, wat heb ik jou verdriet gedaan en pijn Maar nu zal ik er altijd voor je zijn ik was tuig van de rigel Roken, drinken, vechten, stelen Het kon me allemaal echt niks meer schelen Tuig van de rigel Toen kwam het geluk voorbij Vechten de van? Om het maar een zijn stem te zeggen, gaan we meteen ook door met Benny Beautiful van Lybrand en Emerson Day. Nou, bloody jay. Oké, okay, dat was heel slecht. Sorry daarvoor, maar we gaan er wel naar luisteren. You tell all the boys know Makes you feel good yeah. I know you're out of my league But that won't scare me away, oh no You've carried on so long You couldn't stop if you tried it You've built your walls so high That no one could climb it But I'm gonna try, where'd you lay?